Gisteren zouden de stichting en de bank een convenant tekenen, maar op het laatste moment zegde de bank af. Volgens DSB is er geen sprake van afstel, maar heeft de Raad van Bestuur meer tijd nodig om de overeenkomst te bestuderen. In NOVA reageerde een woordvoerder van de stichting teleurgesteld. SP-Kamerlid Eergang wil opheldering van minister Bos van Financiën. Hij wil weten of de Nederlandse bank heeft ingegrepen bij DSB en de ondertekening heeft verhinderd. Volgens Eergang moet Bos de DSB-bank onder druk zetten om jarenlange rechtszaken over probleemhypotheken te voorkomen. Tijdens het bezoek van de Dalai Lama volgende week aan Washington zal president Obama niet met de Tibetaanse leider spreken. De Dalai Lama komt maandag voor vijf dagen naar de VS. Het is voor het eerst in 18 jaar dat hij bij een bezoek aan Washington niet door de Amerikaanse president wordt ontvangen. Obama wil de relatie met China niet verstoren met het oog op zijn topontmoeting met de Chinese leider Hu Jintao in november. Het Witte Huis en de woordvoerder van de Dalai Lama zeggen dat dit in goed overleg is besloten en dat de Dalai Lama er begrip voor heeft dat hij Obama pas later zal ontmoeten. De PvdA en de ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar het vakantieproject in Mozambique, waar prins Willem-Alexander en prinses Maxima een huis laten bouwen. De partijen willen duidelijkheid over alle berichten die rond het project opduiken. Zo zou de projectontwikkelaar de belofte niet nakomen om voor goede voorzieningen voor de lokale bevolking te zorgen, zoals scholen. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. En vooral in het noorden af en toe opklaringen. Er is kans op een mistbank. Overdag eerst wat zon. Later weer regen. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 The things I see.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 Just easy Fun songs for. But oh baby Come, come, come on in see. f m c Todos ik wil het Oh,